Het tootje, daar werd het een zootje. Toen op een nacht de waterleiding brak, het water waste tot alle gasten dreven op een vat kojak.